Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen moeten de gevangenis in voor het mishandelen van een conducteur en een machinist. Ze kregen twaalf maanden en vier maanden cel. Het tweetal viel een vrouw lastig in de trein naar Almelo. De conducteur die het voor haar opnam werd mishandeld... net als de machinist die zijn collega te hulp schoot. Beide NS-medewerkers moesten naar het ziekenhuis. De afgelopen tijd zijn er meerdere mishandelingen geweest van treinpersoneel... met grote ophef tot gevolg. Drie weken geleden namen de overheid en de NS extra maatregelen... om agressie tegen spoorwegpersoneel te te gaan. De bezuinigingen op het Nederlands Forensisch Instituut gaan door. Het NFI moet 13% van zijn budget inleveren. De oppositie in de Tweede Kamer is bang dat er straks minder misdrijven worden opgelost. Maar de regeringspartijen VVD en PvdA steunen de bezuiniging. Minister van der Steur zei in een debat dat er geen sprake is van een ontmanteling van het instituut. Het NFI kan blijven doen wat het moet doen, verzekerde hij. Voor de derde keer deze week is een vlucht van Turkish Airlines verstoord door een bommelding. Een toestel dat op weg was naar Lissabon keerde na de melding terug naar Istanbul. Afgelopen zondag werd tijdens een vlucht naar Tokio een briefje gevonden met de tekst BOM. Ook dat toestel keerde terug naar Istanbul. Er werd geen explosief gevonden. Een maandag werd een soortgelijk briefje gevonden op een vlucht van Turkish Airlines naar Brazilië. Het toestel maakte een noodstop in Marokko en ook daar werd vastgesteld dat het loos alarm was. Van wie de bommeldingen afkomstig zijn is niet bekend. Staatssecretaris Mansveld staat positief tegenover het plan om een speciale OV-kaart voor toeristen in te voeren. Met deze kaart kunnen bezoekers voor een vast bedrag een paar dagen met alle vormen van openbaar vervoer in Nederland reizen. Het huidige systeem is veel te ingewikkeld, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Mansveld is het ermee eens dat het OV voor toeristen eenvoudiger en aantrekkelijker moet worden gemaakt. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en windstoten, maar ook geregeld zon. In het zuidwesten blijft het droog, het wordt een graad of 8, komende nacht gaat het regenen. Morgenochtend trekken de buien weg en er schijnt de zon geregeld. Er staat minder wind en het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Schiedam Noord staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.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 met nu de Vinyljaren. Oh, goedemiddag, dames en heren. Leuk dat u er allemaal bent. Wij zijn er ook. Vanuit, uh, ja, dat doen we eigenlijk elk jaar om deze tijd. Zo vanaf uh, begin april. Als het programma De Vinyljaren weer zoveel jaar bestaat. En we bestaan nu zelfs vijf jaar. Dit is het eerste lustrum dus. En, uh, uh, nou, we hebben hier al een, uh, een hele batterij met uh, prachtige platen. Thijs kwam zo net binnen en die komt toch met een zeltje, die juweeltjes binnenstappen hier. Oeh, nou, het wordt een... Uh, Leuke middag. Met uh, achter de draaitafels uh, Frank Bailey. De... Ja, goedemiddag. goedemiddag. Uh, en we begonnen met de Little River Band. ja. Ja? Ik, je vroeg net aan mij hoe die heette, ja, maar ik werd zo dronken toen ik keek, toen dat ding draaide. Natuurlijk. Ja, moet je niet doen. Nee, uh, tegenwoordig kun je dat allemaal in het display aflezen. Maar hier staat nog gewoon op het label, it's a long way there. Was ik het. was het al, dacht ik was er al, al bang voor. Ja, ja wel eens. Goed, nou welkom. We zijn dus live bij het café 4 tussen 2 en 5 uur. 5 uur stoppen we ermee. Maar we zijn nu begonnen. U kunt ons ook horen natuurlijk live op de radio. Op de 106.9, op de 104.5 op de kabel. En natuurlijk niet te vergeten, via onze zeer app. Ja, ook daar kan, dat kan allemaal nog. Nou, we laten maar lekker muziek gaan draaien. Frank, wat heb je klaargezet? Je hebt iets leuks neergezet? Ja, ja, ik heb iets heel, heel leuks neergezet. Ja? You're gonna like it. Oh. Ja, zo heet dat nummer hoor. Oh. Nee, van The president. Zeg je dat nog wat? Nee, niks. Nee? Helemaal niks. Oh, dat ga ik je straks vertellen. Oké. Okay. Als de plaat eruit. Hier, komt Oké. Okay. ...van de president de Session Band, uh, ik denk zo'n beetje... ...1983. Oh zo? Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval zaten er wel een paar bekende jongens in. Ton Sommerzeel van Kajak, onder andere zat daarin. En uh, volgens mij ook zelfs Pim Koopman. Uh, de ex-drummer van Kajak, die een aantal jaren geleden veel te vroeg overleed. Uh, we gaan door. Thijs is ook binnen. Die is, uh, de, is de eerste gast uh, van vandaag, dat is ontzettend leuk... Onze Thijs. En uh, die heeft een prachtige plaat meegenomen. En een prachtige platenkoffer. Daar zitten echt juweltjes bij, dames en heren. Dat kan ik u vertellen. En... Ik ook vertellen. Maar, ehm... Um... Wat de bedoeling is, nou ja, als u, als u zelf ook gezellig hier naartoe komt, naar een v 4 ...en u heeft nog oude LP's in de kast staan en denkt, nou die zou ik wel eens gedraaid willen hebben... ...dat kan allemaal. Thijs, uh, dit, uh, ik ga even naar Thijs toe, we kijken waar hij, hij uithangt. Uh, de plaat die we nu gaan draaien, dat was, was jouw eerste plaat geloof ik, hè? Uh, dit, is, dit was mijn eerste LP. Ik ben op een gegeven moment gestopt met singeltjes en dit was echt mijn eerste LP... Uh, ...ja, half zestig jaar. En het zijn de Scorpions, dames en heren. De Zweedse Scorpions, want de laatst ook nog de Duitse Scorpions. Maar we gaan het nu met de Zweedse Scorpions doen. Met een liedje dat uh, werd geschreven door de heer Vets Domino. En dat heet dus ook. Ja, zo heet het. Ik weten het ook met deze plaat. Uh, dus er is een van die platen die uh, dit jaar 50 jaar oud is, dames en heren. We kwam met 1965, deze versie van uh, de Scorpions uit Zweden. We hadden later natuurlijk ook nog de Duitse Scorpions met dingen als uh, uh, Wind of Chain en dat soort toestanden. Maar dat is een hele andere band dan dit. Deze band die kwam dus uit Zweden. Uh, ...hadden hits met onder andere dit Hello Josephine... ...en ook Anne Louise, was ook een van hun prachtige platen. We gaan naar een andere band die uh, op deze plaat de grootste ruzie kreeg. Want de uh, Hollies, uh, een prachtige band met Alan Clark als zanger. Niet alleen Clark, maar Alan Clark als zanger. En Graham Nash, onder andere Tony Hicks, Burn Calvert. Uh, dat waren mensen die uh, prachtige samenzang... Uh, presteerde. En op een zeker moment uh, kwamen zij met het onzalige idee, vond Graham Nash dan, om een LP op te nemen die heet Holly's Sing Dylan En dat was een, vond Graham Nash een onzalig idee. Vandaar dat hij er gewoon mee gestopt is. Maar u hoort ze wel. Blowing in the wind. Alles werkt, alles gaat fantastisch. Dit waren de Hollies met Blowing in the Wind. Natuurlijk een compositie van Bob Dylan. En afkomstig van een album uit de koffer van Thijs. En dat uh, album heet The Hollies Sing Dylan. En ik vertelde het al, dat was de reden dat Graham Nash... een van die eigenlijk met de Hollies een beetje progressievere kant op wilde... ala de Beatles. Uh, dat het Graham Nash zei van nou uh, jongens, de groeten... maar uh, hier ga ik echt niet aan meedoen. Hij vertrok vervolgens naar Amerika en we kennen de resultaten, want daar voegde hij zich toen bij het legendarische trio Stills en uh, Crosby. En dat werd natuurlijk Crosby, Stills en Nash, later ook nog met Neil Young daarbij. En die maakten een fantastische plaat met onder andere Ash Express en Judy Blue Eyes en dat werd een sensatie. En dat zouden ze later nog eens dunnetjes over doen met het album Deja Vu. Nou, Genoeg weer allemaal. Uh, we gaan uh, even naar uh, mijn, mijn compan Frank Belie, dames en heren. Ja. Want die heeft, die heeft een oude plaat. Liggen. Ik, ik ja. zie hier vandaan, ik zit er twee meter vandaan. Zie hier vandaan het stof erop liggen. Ja, goed, hè? Ja. Het zand zit in de groeven, dat zullen we dadelijk ook horen. Maar uh, het is een plaat die uh, ik wilde per se het singeltje hebben, jaren geleden. En ik kon hem in Nederland gewoon niet meer krijgen. En mee Op rommelmarkten gezocht, en vast en zeker zal hij wel ooit ergens gelegen hebben. Maar er was iemand in het verkoop. Hier in Parijs en die kwam in een stalletje, kwam hij daar dit singeltje tegen. En die denkt, nou, die neem ik mee voor Frank. En ja, iedereen kent hem natuurlijk. Dalida. Het is met knapperend haatvuur. Precies. Parole parole. Later is het, het is er nog eens dunnetjes over gedaan. door met list. Ik dank je voor de eerste des... keer. Rien que des mots Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire Des mots faciles des mots fragiles C'était trop beau Tu es d'hier et de demain Bien trop beau De toujours ma seule vérité Mais c'est fini le temps des rêves Tes souvenirs se follent aussi Quand on les ouvre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 sur ma bouche mais jamais sur mon cœur parler comme la première fois.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 Juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Hij heeft het langer volgehouden dan je dacht, Frank? Je dacht dat ja. de halverwege de mensen stoppen, maar. Uh, nou, ik dat denk de... hij loopt zo daar het midden toe halverwege, maar het viel mee. Ah, maar je had, het, je had een haal toch op een kilo gezet? Ja, anderhalf. Anderhalve kilo. <lacht> <lacht> dan blijft het wel staan. Alain uh... de Long was dit samen met Dalida. En het nummer heette de Parole Parole. <lacht> en je we hebt... hebben daar ook uh, he? over oh, het zeggen? Ja, ik zeg u hoort het bij. Je hoort van alles hier, hè, bij Radio 4. Oh nee, uh, bij radio. Uh, hoe heet het hier? <lacht> uh. Oh, zo. KV4. Waarom <laughs> heb ik nou een kikker in mijn geheel? Nou, oké. Okay. We gaan gauw door met The Pretty Things. Weer uit die uh, koffer van Thijs. Want daar zitten er een paar bij. Echt waar, ah, jongens? Dat wil je niet weten zo mooi. Um, The Pretty Things was een, ook een van die ruige bands uit de jaren 60. Uh, die onder andere uh, model stonden voor de Haagse Q65. Want dat werden, die werden de Nederlandse Pretty Things genoemd. En dit is uh, een van de grote hits die ze hadden roadrunner. He's at the pretty things. Die zangers die er in die tijd ook nog wel eens de gewoonte gemaakt om tijdens optredens uit zijn broek te scheuren. Eh, omdat hij een hele strakke spijkerbroek aan had, net als wat Luc hier aan heeft achter de bar. Oké, de pretty things dus. En sorry voor de tikken erin, maar ja, het is een blijf, Vinyl. En het voordeel van Vinyl is natuurlijk dat die plaat gewoon doorgaat. Hij slaat wel een stukje over. En als je dat met een CD flikt, dan haalt hij gewoon op en dan gebeurt er helemaal niks meer. Ja. Goed, uh, ik heb een prachtige plaat uitgezocht uh, van, uh, van uh, Lou Reed. Ja, die staat weer op dat, uh, een van die verzamelalbums die ik meegenomen heb. Uh, Pop Classics. En uh, dit is er een van Lou Reed. En van hem gaan we draaien. The Walk on the Wild Side.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 Dat vind ik nou altijd weer zo. De mensen gaan altijd door die solo heen praten aan het einde van die plaat. Ja, maar dan ze wel. Dat zal ik niet. Waarom gaan ze door die solo heen praten? Je zag ze van eerst ze van niks laten spelen. Staan ze door de plannen. Goed, dit was Lou Reed dus van het album Transformer. Daar kwam het officieel vanaf. En dat was een van zijn grootste hits. Uh, we gaan nu naar een echte blues, dames en heren. Een, een fantastische blues. Een van de mooiste bluesnummers die de Animals ooit hebben opgenomen. Vind ik persoonlijk. Nou kun je dus echt goed horen dat... Uh, dat het eigenlijk van oorsprong gewoon een bluesband was. Met op de piano Allen Price. Met een, met, een, met een klassiek intro. Uh, wat, wat elke bluespianist eigenlijk na moet kunnen spelen. Uh, het was toen de tijd. Als ik het goed heb. De achterkant. Het B-kantje van Bring It On Home To Me. Uh, als het goed is. Maar dat weet ik niet zeker. Wanneer wilt u niet zo hard praten? Want de microfoon staat open. Dus die, die is die leider Van... Uh, van C&M. Die zit er gewoon dwars doorheen de lullen. Ja, maar het werk gaat gewoon door, hoor. Oh, is dat zo? Goed. Nou, we hebben het over de animals en we gaan van daarvan draaien voor Miss Cocker. ...danse bluesband eh, nageluisterd hebben in die tijd. Een van de, van de oudere nummers van eh, The Animals met Alan Price. Zelfs nog op piano en Eric Burden natuurlijk als zanger. En uh, de volgende plaat is een hele andere richting op... ...want we hebben hier natuurlijk onze barman Luc. Want Rob Smit die uh, weer aan het, uh, het golven. Maar we hebben Luc hier en Luc is een enorme Johnny Cash fan. Toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Dus we gaan voor jou, we gaan voor Johnny Cash draaien. Dat lijkt me heel fantastisch, dankjewel. En welk nummer? Uh, San Quinn uit de uh, Live uh, LP. San Quinn, and you'll be living hell to me. It is Johnny Cash. And I was thinking about you guys yesterday. Well, I've been here three times before, and...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 San Quentin, you've been living hell to me. En dat was natuurlijk van het legendarische uh, live album van Johnny Cash, Live at San Quentin. Hij heeft er ook nog eens een gemaakt. Uh, at Fulsome Prison. Ook dat nog. Uh, maar dit was uh, een opvolger daarvan. Johnny Cash dus. En uh, we gaan nu door met een, een ander nummer wat we kennen in, uh, nou, ik denk ongeveer 4521 verschillende uitvoeringen. Eh... Uh, ja. Onder andere van Greenest Clearwater Revival. We kennen het van die Alan Price set. We kennen het van Nina Simone. Uh, en er zit nu weer een, een versie van dit nummer. Ik weet even niet de uitvoerende artiest. Dat heb ik even niet paraat. Maar er is nu weer een versie in de film Fifty Shades of Grey. Daar zit hij ook in. Hetzelfde nummer. Maar we gaan nu een hele mooie versie horen. Namelijk van Van Morrison. Met zijn eerste beentje Them. En dat is een geweldige uitvoering van het nummer I Put a Spell on You. Hier is Van Morrison de man met them. I put a spell on. Your mind You better stop the things you do. As you put me down I put a spell on geen mooie versie. Van Morrison dus, met uh, Them. En dat uh, nummer... dat Them was trouwens een band die uit Ierland kwam, en die dus uh, in het kielzocht van de Stones en de Animals en dat soort bands allemaal natuurlijk ook succes kreeg. Fantastisch. I put a spell on you. En ik zei het, en een, de alternatieve versie zit weer in, het, in die film die op het ogenblik zo veel succes heeft. The Fifty Shades of Grey. Ik weet alleen niet meer wie hem daar zingt, maar dat maakt niet uit. Het blijft gewoon een prachtig nummer. Iedereen die rond de 45 is. Of ouder. Of iets ouder. Heeft het volgende plaat uh, in zijn platenkoffer gehad. En <lacht> uh, u zult dit niet van ons verwachten. Maar eh, dames en heren, ik wil hem ook niet belachelijk maken natuurlijk. Maar het komt wel uit de platenkoffer van Luc. <lacht> 49 jaar. Nou, laat u verrassen, dames en heren. Uh, hier zijn we. Nee, ik nee, nee, nee, niet zeggen. We zetten er een prijsvraag op. Oh? Ja, yeah, degene die het weet krijgt van mij een biertje. Maar dan moeten ze het hier in café 4 komen vertellen. Ja, degene die weet wie dit zijn. En aanwezige kan... uitgesloten verdeelnamen. Ja, ja, nee, die er nu binnen zitten zijn uitgesloten verdeelnamen, die weten het. Dus uh, als u weet wie dit zijn, dan komt u gewoon een vier en dan krijgt u van ons een biertje. Nou, zo zijn we dan ook weer. Hier komt ie.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 Stoom, stoom, stoom, stoom, stoom. Als ik soms een zakelijk droom, is het van stoom, stoom, stoom. Oh, nou jongen, dat is je bakdocht. Dan leg ik zwijgend in mijn bed, heb ik de stoomkraan uitgezet. Ach, zee staat mijn pijl, glas en nog pijl. Ah oh, ja, onder straal ik voor de pijl. Vind je gek, wordt. knapstuk die vakwerk hoor. Als mijn maanden. Ik nu na al mijn klussen. Met de stoomwet onder mijn kussen. Van stoom, stoom, Stoom, Stoom, Stoom Sta ik bij me korpsel Trek ik jolig aan de bel uh, broer, Ik kan jolig lezen Roep ik, hup, daar gaan we weer Denk Steek vast iedere keer. Om jee Is die karousel wel zeef? Oh nou. Loopt de zaken niet helemaal scheef? Want je bent een zwartkijker. Krijg ik straks geen trommel op. Is je gek? Kwaaie stukken in de krant Jongen, wees toch niet zo pessimistisch. Laten we toch vrolijk wijze. Boeren burgers en buitenlijn maken. Rondje met de carousel Ja, ja. Als mijn meter me goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoomwet heb gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Daardoor slaap ik nu al al mijn klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom van stoomwet. En lezen, dan heb je van explosies niks in vrezen. En daarom slaap ik nu naar mijn klussen. Met de stoombeds onder mijn kussen. Dan kreeg ik alleen nog maar een mooie dood. Van stoom, stoom, stom. Zo, hij ja, was een beetje stoom kwijt. Ja, ik ben het. Thans. Er stond geen druk op de ketel zeg nou, ja, dat is leuk. Daar ja, oh, nou zijn ze de, nog bezig. Ja, daar zijn ze <laughs> nog wel eens naar de radio. Ja, ja we, we, moeten, we, moeten, we moeten namelijk even het nieuws in de gaten houden, want we moeten hem... Uh... Natuurlijk om uh, 59, 59, 45 moeten we even stoppen. Ja, maar zover is het nog niet. Nee, zover is het nog niet. Wat is de volgende, Frank? Wat heb je klaargezet voor ons? Uh, uh, ik heb er wat opgezet. Oh ja, we hadden Julie Driscoll, Brian Auger en de Trinity. Ja, ja, jij kan twee nummer vijf of zo. Ja, de, Wheels on Fire, zei ik. This Wheels on Fire. Ja, ja. ja, ja, ja dat, dat zou best kunnen dat ik die op heb gezet. Oké, okay. nou, ook weer een compositie van Bob Dylan in de uitvoering dus van Julie Driscoll, Brian Auger en de Trinity. This Wheels on Fire on fire We'll I'm Nummer van uh, Bob Dylan. En dat heette het World's On Fire. Even niet te lang letsen, we gaan even gaan door met ja-zuster, nee-zuster. En uh, mijn opa. En die draait tot het nieuws. Weer van drie. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed: restaurantjes spelen. En mijn opa was de kok. Brokkenwagen spelen. En mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa.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 in ieder geval, niemand zo aardig voor mij, in ieder geval, mijn eigen gevaar, niemand zo aardig voor mij, al alhoopbaar. Samen naar de apies kijken, samen naar het strand, en als je geluk had ging je samen naar de rand, samen op het ijs en met een slietje in Leven spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren hadden we plezier. Stieren te spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa in heel Europa was er niemand zo ver. Via de kabel mijn opa, mijn opa, opa. op honderd vier en niemand meter. was straks meer.